Thank you. de wind door het gras strijkt, gaat het stromen als water. Maar waait hij over het koren, dan golft het als een zee. Ja, dat is de dans van de wind. Maar hoor hoe hij vertaalt. Hij zingt het uit. En heel verschillend is het geluid. Heel anders klinkt het door de boomtoppen in het bos dan door de scheuren en de gaten in de muren. Zie het? Hoe de wind daar boven de wolken opjaagt als een kudde schaap. Hoor je het? De wind hier beneden door de open poort uit. Alsof hij een wachter was die de hoorn blaast. Wonderlijk zuist hij door de schoorsteen en in de schouw. Het vuur vlamt en vonkt ervan. En zijn schijn ligt ver in de kamer. Wat rustig en gezellig is het hier om te zitten luisteren. Oh, laat de wind maar vertellen. Die weet sprookjes en verhalen. Veel meer dan wij allemaal samen. Hoor nu wat hij zegt. Dit is het refrein van zijn zang. Een oud ridderslot met dikke rode muren. Ik ken iedere steen, ik heb ze vroeger gezien in Markstiegsburg op de landtong, maar die moest weg. Dat is Borbu geworden. Zo staat het nog. Ik heb de riddels en edelvrouwen gekend, de opeenvolging volging der geslachten gezien die erin woonden. Nu zal ik vertellen van Waldemar Doe en zijn dochters. Hij hield zijn hoofd zo hoog. Hij was van koninklijkem bloed. Hij kon meer dan een herdoten en een kroesledigen. Dat zou wel blijken, zei hij zelf. Zijn vrouw schreed trots in goudbrokaat over de gladde ingelegde vloeren. Prachtige tapijten hingen in de zalen. De kostbare meubels waren kunstig gesneden. Zilver en goud had zij in huis gebracht. Duits bier lag in de kelders toen er nog het in lag. Vurige zwarte paarden, hinnekelen in de stallen. Rijk was het er binnen in het slot Barabu. toen de rijkdom er nog was. Er waren ook kinderen, drie slanke jonkvrouwen, Ida, Johan en Anna Dorothea. Ik weet de namen nog. Rijk waren die mensen en hoog. Geboren in heerlijkheid en erin groot gebracht. zoals op de andere burchten de hoge vrouw met haar meisjes in het vrouwenvertrek het spinrokken draaien. Zij speelde haar klinkende luid en zong daarbij. Maar niet oude Deense wijzen, het waren zangen in een vreemde taal. Hier werd geleerd ...feest gevierd. Hier kwamen van alle oorden de vreemde gasten. Hier was muziek... ...en het klinken van bekers... ...dat ik zelfs niet verdoven kon. Hier was hoogmoed. een meiavond ik kwam van het westen ik had schepen zien verbrijzelen tot wrakken op de kust van juland ik had gejaagd over hei en over bos heel over fun kwam ik en toen over den grote welt zuizende en blazen wow. De jonge mannen uit de streek kwamen daar en verzamelden dorre takken, de grootste en de droogste die ze vinden konden. Ze namen ze mee naar de stad en legden ze op hopen. Die staken ze in brand en meisjes en knapen dansten er zingend omheen. Ik lag stil, maar zachtjes beroerde ik een tak daar neergelegd door de knapste jonkman... Zijn hout brandde eerst, vlamde het hoogst. Hij was uitverkoren, kreeg een erenaam straat Ever en hij koos uit de meisjes zijn straatlammetje. Het was een pret een jool grotere vreugde dan in het rijke Barbu. En een Koets met zes paarden bespannen, de hoge vrouw met haar drie dochters. Zo fijn, zo jong, drie lieve bloemen, roos en lelie en de bleke hyacinth. De moeder zelf was een trotse tulp. Zij groette er niet een van de hele vrolijke bende, die ophield met het spel en voor haar kroop en boog. De tulp was bros van stengel, men zou haast denken dat ze breken zou als zij boog. Roos, lelie en de bleke Jacint. Ja, ik zag ze alle drie. Van wie zouden zij eens een straatlam zijn, dacht ik. Hun straatever wordt een trotse ridder. Misschien een prins. Voort, vooruit. Oh. Voort reed de oets en voort de boeren. Maar s'nachts, toen ik oprees uit mijn rust, toen legde zich de hoge vrouw om nooit weer op te staan. Het kwam over haar, zoals het eens over alle mensen komt. Dat is niets nieuws. Waldemar Doe stond ernstig in gedachten een korte wein. Een sterke boom laat zich wringen door de storm, maar hij breekt niet, zei het in hem. De dochters schrijden en in de burcht vertrekken droogden allen hun ogen. Maar vrouw Doe was heengegaan en ik ging heen voort vooruit, hoe... Want... Buiten. Dan legde ik mij op het strand van Borgenboe, bij het prachtrijke bos. Daar nestelden de visarend, de houtduiven, de blauwe raaf en zelfs de zwarte ooievaar. Het was vroeg in het jaar. Sommigen hadden eieren en sommigen hadden jongen. O, oh, wat vlogen ze rond! Wat schreeuwden ze! Ik hoorde de pijlerslagen. Slag op slag. Het bos werd geweld. Naartoe liet een prachtig schip bouwen. Een driedekker. Een oorlogsschip dat de koning wel kopen zou. En daarom moest het bos vallen... En de zeeman verloor zijn baken en de vogels hun woonplaats. De burger vloog verschrikt op. Zijn nest werd vernield. De visarend en al de bosvogels misten hun woning. Ze vlogen wild doorheen, schreeuwend, in angst en woede. Die begreep ze wel. Hè? Maar de kraaien en kauwen krast en spottend. Gauw, weg van het nest. Gauw, gauw. in het bos waar de arbeiders bezig waren... stonden Baldemar Do en zijn drie dochters. En ze lachten om het woest geschreeuw van de vogels. Maar de jongste dochter, Anna Dorothea, deed het verdriet. En toen zijn halfdode boom wilde verhelpen, waar de zwarte waar op de kale takken zijn nest had gebouwd en de jongen hun kopjes uitstaken... Toen vroeg ze en smeekte met tranen in de ogen of ze mochten blijven. En daarom mocht de boom met het nest van de zwarte ooievaar blijven staan. Hij was toch niet veel waard. Er werd gehouden. Er werd gezaagd. En er werd een driedekker gebouwd. De bouwmeester zelf was laag van geboorte, maar hoog van geest. Ogen en voorhoofd tekende zijn verstand. En Walde Mardot hoorde hem gaarne vertellen. En dat hoorde ook de kleine Ida, de oudste vijftienjarige dochter zo graag. En terwijl hij het schip bouwde, bouwde hij een droomslot voor zichzelf, waar hij en kleine Ida in woonden als man en vrouw en dat zou ook gebeurd zijn als het slot van gemetselde stenen was geweest met wallen en grachten, bossen en tuin, maar met al zijn kunde was de meester toch maar een arme vogel en wat zal een mus onder de kraan, vogels? En ik vloog weg, en hij vloog weg, want hij mocht niet blijven. En kleine Ida overwon het, want zij moest het overwinnen. In de stal hinnikten de zwarte paarden, zo waardig gezien te worden. En zij werden gezien. De admiraal was door de koning zelf gezonden om het nieuwe oorlogsschip te zien en over de koop te spreken. En hij bewonderde luid de vurige paarden. Ik hoorde het goed. Ik kwam met de heren door de open deur en strooide stroohalmen als goudstangen voor hun woeten. Goud wilde Waldemar do, maar de admiraal wilde de zwarte paarden. Daarom prees hij ze zo. Maar dat werd niet begrepen. En zo werd het schip niet gekocht. Het stond blinkend in de zon op het strand. Met planken gedekt. Een arken oogst, die nooit op het water kwam. En dat was jammerlijk. Oh. Het was wintertijd sneeuw lag op de velden de belt was vol te hijfijs. en ik stuurde het op naar de kust toen kwamen raven en kraaien in grote troepen die nog zwarter dan ander ze streken neer op het lege, het dode het eenzame schip op het strand en schreeuwden met hees gekrijs om het bos dat weg was over de kostelijke vogelnesten die verniet waren, de ouden en de jongen die zwerven moesten zonder thuis, en dat alles om dat grote gevaarte, dat trotse vaartuig, dat nooit zou uitzeilen. Ik wervelde de sneeuwjacht rond, de sneeuw lag als hoge golven om het schip en eroverheen, ik liet het de mijn zijn horen, wat een storm te zeggen heeft, ik weet dat, dat ik het mijner mijn kleur bijgedragen wil, dat het steeds wijsheid kreeg. Wow. En zij gaan zoals ik ga. Zoals de sneeuw jaagt. En de appelbloesem valt. En de bladeren vallen. Voort en voorbij. Voorbij. Voorbij. De mensen ook. Maar nog waren de dochters jong. Kleine Ida. Een roos. Mooi om te zien zoals toen de scheepsbouwmeester haar zag. Dikwijls greep ik haar lange bruine haren als ze in de tuin in gedachten stond bij de appelboom. Zij merkte niet dat haar haren losgingen en dat ik ze bestrooide met appelbloesem. En zij zag naar de rode zon op de gouden hemelgrond, tussen het door van bomen en bosjes in de tuin. Haar zuster Johan was als een lelie, schitterend en trots, van houding star als haar moeder de stengel te broos om te buigen. Daarna ging zij in de grote zaal waar de portretten van haar geslacht gingen. De vrouwen waren afgebeeld in fluweel en zijden met talen bestikt, op de haar vlechten het kleine hoedje. Schone vrouwen waren het, hun mannen daarin geharnast, of zij droegen kostbare mantels met voering van en grote plooikragen. Het zwaard hing in de heup, niet om de lenden. Waar zou Johannes' portret eens hangen? En wie zou de hoogadelijke echtgenoot zijn? Ja, daar dacht ze aan en daar babbelde ze over. Ik hoorde het als ik door de lange gang kwam in de zaal en vandaar weer terug. Anna Dorothea, de bleke hyacinth. Een kind van veertien jaar nog maar was stil en nadenkend. De grote blauwe ogen als water zo klaar waren vol gedachten. Maar om haar mond was nog de kinderlach. Die kon ik niet wegblazen en dat wilde ik ook niet. Ik zag haar in de tuin en ook op den holle weg en op de akker. Ze zocht kruiden en bloemen die ze wist dat haar vader kon gebruiken voor te dranken... ...die hij wist te bereiden. Balmado was trots en overmoedig. Maar hij was ook zeer kundig wist veel, dat merkte men wel. En er werd over gemompeld. Het vuur brandde in zijn schouw, zelfs als het zomer was. De kamerdeur was afgesloten. Hoe lang, hoe meer gebeurde dat. Maar hij sprak er niet veel over. Wie met de natuurkrachten omgaat, moet kunnen zwijgen. En heel gauw zou hij het allerbeste uitvinden. Het rode goud. Daarvoor rookte de schoorsteen. Daarvoor vonkt en knetterde de ja Ik was er ook. Laat varen, laat varen. zo ik door de schoorsteen. Het wordt rook en smook. Sintels en as. Gebrandt u zelf op, voort, in de stallen waar bleven ze? Het oude goud en zilverwerk in kasten en kisten. Wat werd er van? De koeien op de velden, land en goed waar ging het alles naartoe? Ja, die kunnen allemaal smelten in de goudkroes. En er komt toch geen goud. Het werd leeg in de schuur en voorraadskamers, leeg in de kelders en op de zolder. Hoe minder mensen, hoe meer muizen. Een ruit barstte, een ander brak. Ik hoefde niet door de deur meer naar binnen. Waar de schoorsteen rookte, maar hij verslond de spijs om het rode goud. Ik blies door de burgtpoort als de wachter die de hoorn blaast. Maar er was geen wacht. Ik draaide de weerhaan op de toren... en hij snorde rond of de torenwachter het was. Die snorkte. Maar er was geen wachter. Er waren ratten en muizen. Armoede dekte de tafel. Armoede zat in de kleerkast en in de spijskast. De deur ging uit de hengsels. Al kwamen overal gaten en scheuren. Ik ging in, daarom weet ik het zo goed. In rook en as, in zorg en slapeloosheid, werden de haren van baard en hoofd grijs. De huid werd groezelig en geel. De ogen kikken begeerig naar goud, het verwachte goud. blies hem rook en als in zijn baard en gezicht. Er kwam schuld in plaats van goud. Ik zong door de gebarsten ruiten en de open scheuren en blies tot in het bed van de dochters waarvoor op een bank haar verschoten versleten kleren lagen, want die moesten het altijd maar uithouden. Dat lied was niet gezongen bij hun wieg. Het heere leven werd een slavenleven. Ik was de enige die zong in het slot. Zouden zij het vandaan halen? Het was nijpende vorst. Ik zwaaide zwaai, mij door en gangen. Dus om mij flink te houden. Daar binnen lagen ze in haar bedjes voor de kou, de de vader kroop onder het vieren De winter komt het voorjaar, zei hij. Na dood komt vreugd, maar die laat zich wachten, wachten. Het goed is verpand, nu is het de uiterste tijd, maar het goud zal komen met Pasen. Ik hoor hem mompelen bij het spinnenweb. Je dappere kleine wever, jij leert mij uithouden. Breek je web. Het begint een nieuw, breekt het weer een ander, van voor naar aan, onverdroten, van voor naar aan. Dat is het, dat moet men en dan komt men er ook. De klokken luiden en de zon straalde. Koortsig was hij wakker geworden. Hij had gekookt en weer afgekoeld. Gemengd en gedestilleerd. Ik hoorde hem zuchten als een ziel in radeloosheid. Ik hoorde hem bidden. Ik merkte het hij zijn adem inhield. De lamp was uitgegaan. Hij merkte het niet. Ik blies in de gloeiende kolen... Ze schenen in zijn krijtwit gezicht en kleurden het. De ogen klemden zich diep in de oogholten. Maar nu werden ze groter. Groter. Alsof ze zouden springen. Zie het alchemistische glas. Er blinkt iets in. Het is gloeiend. Zuiver. En zwaar. Hij neemt het glas op. Zijn hand beeft. En hij roept met haperende stem. Goud. Goud. Hij werd er duizelig van. Ik had hem kunnen omblazen. Maar ik blies alleen op de gloeiende kolen. En volgde hem door de deur waar de dochters zaten te kleumen van de kou. Zijn wambuis was vol as. Ook zijn baard en zijn verwarde haren. Maar hij richtte zich hoog op. En vertoonde zijn schat in het broze glas. Gevonden. Gewonnen. Goud, riep. En hij hield het glas hoog. Het schitterde in het zonlicht. Maar zijn hand beefde. En het goudglas viel op de vloer. En brak in duizend stukken. En zo barstte de laatste zeepbel van zijn geluk. En voort vloog ik. Weg van de goudmakersburcht oeh, voort vooruit. In het jaar, in de korte dagen, als de mist komt met zijn grote dweil en de droppels uitwringt op de rode bessen en de bladerloze takken, was ik in een vrolijke bui en ik blies eens fris op. en knakte de dode takken. Het is geen zwaar werk, maar het moet toch geschieden. Er werd ook schoonmaak gehouden te Barbeu ...bij Waldemar door, maar op een andere manier. Zijn vijand, Overamer, van bazenoos... ...kwam met het pandbrief over het goed Barbu, Land en goederen. sloeg met de loshangende deuren, vloot door reten en gaten. Jerobe moest geen zin krijgen om daar te blijven. Ida en Anna Dorothea scheiden droevig. Johanna stond trots en bleek en beet op haar vingers dat die bloedde. Maar dat hielp niet veel. Over Amel vergun de heer Doop het slot te blijven, zolang hij nog leven zou. Maar ik kreeg geen dank voor het aanbod. Ik luisterde goed toe. Ik zag hoe de heer zonder goed zijn trots hoofd in de nek wierp. En ik wierp mij tegen de in de bomen zodat de dikste tak afbrak. En hij was toch niet door. Hij lag voor de poort als een grote bezem, gereed als iemand eens lust mocht krijgen te gaan vegen. En er werd geveegd. Ik had het wel gedacht. Het was een kwaaie dag om door te komen, maar het gemoed was verhard. Het hoofd bleef hoog heven, Niets bezaten ze meer dan de kleren die ze droegen. En dan... Het alchemistische glas, pas gekocht. De schat die gewonnen was er weer verloren. De stukken waren bijeengeraapt van de vloer. Wel de Mardot, borgs in zijn bambuis, nam zijn stok en ging. En daar ging hij, de eens zo rijke heer, met zijn drie dochters het barbeu weg. Ik blies op zijn hete wangen, ik streek zijn grijze baard, zijn lange witte haren en ik zong, zoals ik dat kon. Hmm. Dat was het eind van die rijke heerlijkheid. Ida en Anna Dorothea liepen naast hem, ieder aan een kant. Johanne bleef nog even staan in de poort en keerde zich om. Wat put. Het? het geluk zou toch niet terugkomen? Zij keek naar de rode stenen in de muur. De stenen van Mark Stiegsburg. Dacht ze aan zijn dochters. De oudste nam de jongste mee, zo zwierven zij rond in de wereld. Dacht ze dat lied? Hier waren er drie met de vader. Zij liepen op de weg waarop zij hadden gereden in de koets. Zij gingen de bedelaarsgang naar het smidstrupveld. Naar de hut die gehuurd was voor zeven guldend jaar... Het nieuwe riddergoed met lege muren en lege kasten. Kraaien en kouwen vlogen er overheen en zij krasten spotten, gauw, gauw, weg van het nest, gauw, gauw, zoals zij geschreeuwd hadden in het toen de bomen geveld werden. Hierdoor en zijn dochters hoorden het wel. Ik blies hen om door. Het was niet goed dat zij het horen zouden. En zo trokken ze binnen in de leeuwenhut op het smidstropveld. En ik vloog weg over hei en moeras, door kale heggen en ontbladerde bossen, naar open wateren, andere landen, voort, vooruit. Hoe ging het Walden d'O? hoe ging het zijn dochters? De laatste die ik zag van hen was Anna Dorothea, de bleke Hyacinth. Nu was ze oud en gebogen, het was een halve eeuw later. Zij leefde het langst, zij wist van al het gebeurde af. Ver op de hei bij Fiebel lag een grote statige hoeve met trapgevels en rode stenen muren. Uit de schoorsteen kwam de rook in zware kronkels. De boerin en de dochter zaten in het erkenraam en keken uit over de bloeiende hof. Uit over de bruine heide. Waar keken ze naar? Ze keken naar het ooievaarsnest op het bouwvallige huis. Het dak, voor zover het een dak was, was bedekt met mos en huislook. Maar de meeste bedekking kwam van het ooievaarsnest. En dat was ook de enige bedekking die verzorgd werd. Dat deed de Ooievaar. Het was een huis om naar te kijken Niet om aan te raken Ik moest voorzichtig zijn Om het ooievaarsnest mocht het huis blijven staan De ooievaar wilde de eigenaars van de hoeve niet verjagen En daarom mocht het oude kavalje blijven staan En de stakkel die erin in woonde kon er blijven Daar mocht zij de Egyptische vogel dankbaar voor zijn Of was hij het die haar dankbaar was Omdat zij het nest van zijn zwarte broer beschermd had In het Toen was zij De stakker Een jong kind Een fijne, bleke hyacinth In de hoogadelijke hof Zij wist het nog wel goed Anna Dorothea O oh, O oh. ja. De Mensen kunnen zuchten zoals de wind zucht in riet en biezen. O, oh, er luiden geen klokken over uw graf, Val de Mardot. De arme schoolkinderen zongen niet in koer bij het graf toen de vroegere heer van Barabu in de aarde werd gelegd. O, oh, zo heeft toch alles een einde, ook ellende. zuster Ida trouwde boer dat was voor de vader de hardste beproeving nu ligt hij wel ook wel in de grond en gij ook Ida oh ja oh ja voor mij is het nog niet voorbij ik arme ouwe stak oh help mij Goeie Christus, dat was Anna Dorothea's gebed in het ellendige huis. Dat mocht blijven staan om de ooievaar. De flinkste van de dochters heb ik voortgeholpen. Zoals haar geest was, heeft zij zich kleren gekocht. Als een man gekleed kwam ze bij een scheepskapitein en verhuurde zich als matroos. Op woorden was zij zuinig. En haar gezicht stuurs. Maar voor haar werk was ze goed. Maar klimmen kon ze niet. Toen heb ik haar overboord geblazen, voordat men merkte dat zij een vrouw was. En dat was goed van mij gedaan. <middels> Het was een paasmorgen, als toen Waldemar Doe dacht dat hij het rode goud gevonden had. Toen hoorde ik onder het ooievaarsnest, binnen de bouwvallige muur, psalmgezang. De laatste zang van Anna Dorothea. Er waren geen ruiten, er was maar een gat in de muur. De zon kwam als een goudklomp en zette zich erin, dat was een glans. Haar oog brak, haar hart brak, maar dat zouden ze toch tien dag, al had de zon er niet op geschenen. gaf haar een dak boven haar hoofd tot aan haar dood.